Wij beginnen de zogerles 207 op de pagina kuf nu waven 156. Hasulam, de rechterkolom, de regel 36. Wij staan in het midden van zijn uitleg van Hassulam over de speciale rol van die twee hoge engelen, Aza en Azael. Dat alleen die twee uh, gingen zich beklagen voor Akkadosh Baruch na de zonde van Adam. Terwijl de anderen deden dat niet, omdat anderen wisten dat Adam, de mens, zou... Uh, tschuwa doen, een keer doen. Wisten dan Aza en Azael dat niet, ze waren hoge engelen. Natuurlijk wisten ze dat ook, dat de mens zal, of Adam, zal inkeer uh, uh, doen. Maar, dat was niet voldoende voor hen. Het was geen teken voor hen dat uh, zij zouden de gevolgen van de zonden van, de zonde van Adam niet uh, dat daarmee zouden zij de gevolgen van de zonden van Adam uh, niet zouden kunnen wegnemen. Dus de schade die zij opliepen door de zonde van Adam zou toch wel intact blijven. 36. Uh, Velo od. Ela, zei en dertig, schemota, va set, shuva, kolikar. Acht були фиха харак гем ше хитлон ну аль хит о шел адам 39 ки клапей гем ху мават шло юхаль такен выхи сарон de Lehmanot. rechterkolom, de regel 36. en bovendien, zegt hij, niet alleen dat, maar is niet alleen dat het niet de, de inkeer van Adam van de mens zou het niet uh, goed maken te schade die toegebracht werd aan die engelen, maar nog meer, dat nog meer, dat maar dat dat het zou beter geweest zijn voor hen, dat het zou beter geweest zijn voor de mensen, dat zij geen een zou zouden hebben, dat zij überhaupt geen inkeer zouden doen na de zonde. 38. En daarom raak hem alleen zij, nu Alechetosher Adam, dat zij beklaagde zich over de zonde van de mens, van de Adam en de mens. 39. Kiklapei hem. Hoe, want ten aanzien, ten opzichte van die engelen, en Azael, en Azael in het bijzonder, uh, dat de onrecht, of dat, uh, zeg, dat, dat, dat verdraaien van de mens, wat de mens heeft daarmee uh, geschonden had, de, dat, die, dat deze schending... Uh, zal niet kunnen corrigeren, zal geen correctie teweeg kunnen brengen, wegens Aaron en het tekort uh, zou niet kunnen corrigeren, ja, ten aanzien van die Engelen. Het is erg belangrijk wat hij ons nu vertelt, dus, oké. Okay. De mens, we hebben geleerd dat alles kan je dan door inkeer, kan je alles weer goed maken. En toch zien wij dat de, door de inkeer van, dat zij wisten die twee topengelen, dat door de inkeer van Adam en de mens, behouden zijn nakomelingen, dat men zou dat niet helemaal in reine kunnen brengen. Uh, het is een beetje net zo in het Russisch: hebben, hebben ze zo'n sprookje van een, een gouden E? Misschien ook in het Nederlands bestaat zoiets. En dan werd een gouden E, een kip heeft een gouden ja, uh, E gelegd op een of andere manier. Dat is niet zo belangrijk, maar dan werd dat E gebroken. En dan, een meisje heeft het gebroken en dan, uh, men huilt, een, een oudje en, en, en opa huilt en oma huilt. En ze allemaal huilen en dan zegt dan de kip, ja, die zegt dan de die, die hen, ja, zegt, huil dat niet. Ik zal wel een ander eetje, ik zal huis wel een ander eetje leggen. Maar niet een gouden, maar een gewone. Ja, zo, maar zo is het ook hier. Men kan wel dat corrigeren, maar het is niet helemaal, helemaal precies dezelfde correctie. Dat het helemaal alsof het niet geweest was, alsof het nooit geweest was. Het is een geweldige, wat we leren hier, een geweldige een staaltje van om te begrijpen dat dat dat, ja, de alleen de Gmartie-Koen, alleen, alleen, inderdaad, alleen de is de volledige correctie. En al die correcties die de mens doet, inderdaad, wat je zelf ziet, Henk, dat al die correcties die wij doen na de zonde, al die 6000 jaar, is het alleen maar... Uh, huh? Een gewone eitje. Het is een gewone eitje, dat is gewoon, want wij kunnen niet ontvangen in onze onderste kilim onder de taboer. Ja, dus niet echt in die, hetzelfde kilim kunnen we niet, maar we ontvangen als het ware in de kilim van het geven. Ja of niet? De kilim van het geven is Bina. Want in de Ziranpin en de, de Malchut, Bina Ziranpin en Malchut, van de Bina, die, dat is de Bina die leent ons deze ontbrekende kilim al die 6000 jaar, maar niet in de ware kilim onder, on, onder onze taboer, gewoon mogelijk, geen mens kon, kan of zal kunnen ontvangen van, uh, van, na de, de zonde van Adam. We moeten het met een geleende jurk doen. Met een geleende jurk moeten we dat allemaal doen. Kijk, dat is, kunnen we niet anders. Dan begrijpen we dat goed. Het enige is dat telkens wanneer wij ons verbinden met Yeshua, natuurlijk dan ontvangen wij van, als het ware, van de originele jurk vanuit de, van de originele ongeschonden toestand ontvangen we iets, want dan is het de ketter is ongeschonden. Maar al het andere is het geschonden na de zonde van Adam. Maar in Jan de regel 1, de linkerkolom, maar Kilime gaat nu ons dat alles, alles vertellen, maar dat al in kern zien we wat het is. Ishvirata kilim tvei, wechet o, shell adam, marishon, e dri echad, Ella shemifinat mitsiut haulamot, nikra shvirata kilim fir, shamot anishamot, huhana safaif, bechet o, shell adam, geweldig, geweldig, geweldig, helder, helder, duidelijk, angift hoe dat in elkaar zit. Maar in Jan en het gaat erom. Kishverata Kilim, dat het breken van de Kilim, waarin je nog, de breken, breken van Kilim in de wereld, Nekudim. De regel 2. We getozen, Adama en de, de zonde van de eerste mens. Hem in Jan dat is een en dezelfde kwestie, hetzelfde aspect. Het gaat om, om over hetzelfde. Maar, Misha Mifkinat het Mitzijuta dat dat tenansin uitgaande of tenansin van het de realiteit van de heistelijke werelden, heet dat shvirate kilim, dat heet breken van kilim, dus wat de werelden betreft. O Mifkinat en ischamot, dus op de schaal van de werelden, ja, daar is het heet het breken van kilim. Uh, o Mifkinat en ischamot en tenansin van de het aspect zielen, dus op de schaal van de zielen, hoe Hanasa, deze, dat breken, is het gekomen, geworden, door de zonde van de mens. Dus de zielen werden opgebroken, duidelijk, op deze manier. Vijf naar de punt. Venodah, sheshveratakilim, shaltazes, besmoné מלחים, שהם מלכדת וזיין תחתונות חגת זהפן נהים אשר בחול מלאח מהם מן בחינות שהן דרך אל אחת אסר ספירות שבחול ספירה דלת בחינות ח, ח חוב תום חבל לך ידיל כי קבלה de, le, de leer zelf. en het is bekend. Shishwera kilim, dat het breken van kilim, dat zullen we ook straks leren uh, in de volgende deel van Tess. Zullen we leren het breken van kilim. En in het zevende in in deel, dan de zullen we alles leren die en het is bekend. Shishwera kilim, dat het breken van de kilim. Shalta. Heerste in acht koningen. Shehem, de welke acht koningen zijn? De koning van Daad, koning Daad, en zeven onderste, Chagatnehem. Dat zullen we allemaal leren nog. Zeven. Asher Bachol Meelach mehem. waarbij elke koning daarvan heeft veertig aspecten. Welke 40, Shem welke 40, dat die zijn. Eerste sferot, dat elke koning heeft tien sferot. En in elke sfera zijn er vier stadia, hub, tum, hochma, bina, tiferet en goed. Dan hebben we elke koning heeft dus 40, ja 40 stadia, heeft tien sferot en elke dus tien sferot heeft die en elke sfera heeft in breedte heeft in breedte, heeft vier stadia, dus samen wordt het 40. De regel 9. Winimtza, Schmonepa, mem, Hem, Schach, Bginot, en het blijkt dus dat 8 maal 40, dus 8 koningen, elk heeft 40, dan hebben we in totaal, Schach, Bginot, hebben we het in totaal 320, Aspect 11, euh, sorry 10. Unikra hebben de schach niet zoet zien. De is de riek, lekker bij het En ze heeten in de taal van de zoger: schach niet zoet zien 320 vonken die gegooid, weggegooid, die gegooid werden. Uh, naar alle kanten in de tijd van de Shvira HaKilim, van het breken van de Kilim. 11. Punt. Vinyan HaTshuvah. Dat breken van de Kilim, dat was nog voor het scheppen van de wereld. Ja, de wereld is dan zeer en het binnenmal goed. Vinyan HaTshuvah, hu, shalidei, aliyat man, 12. Anumalim <prender> niet zouten eilu minakliport. Dertin bahazaral lemekomam lemeko laatseut. Hier gelderland op. Wij naderen. Schuwen wat betekent schuwen de inktier is dat door het opstegen van man al die 6000 stadia of 6000 yeah. jaar. Ano o maliim niet suut sin eluvei doen die o fonken uit de klipot. Dat is wat wij doen. Wij gaan om um, bij en om um hen terug te brengen naar hun plaats in de aardziel. Dat is wat wij doen. De derde de punt. Kmo shayu meterem viertin haqed shela damarishon. Zoals so zij waren voor de zonde van, Adam, van, de, van de Adam. Dat is wat wij doen om dan te corrigeren de, de zonde van Adam. En iedereen doet het in, in zichzelf, want wij allemaal zijn wij brokjes van de ziel van Adam. 14. Amnam 1 kooijag 15. Levarer et amalchiotse bufk. שבחת המלחים האלו, כי זסתים פגמם למעלה מכוחנו לגמרי. וערכן איננו זהוונתים רשאים לברר רק רפח ניצוצים עם תשובתנו, אחתים, שהם רק תת פעמים למד בית אבל למד בית אב חינוט ניינצן של המלכי יוד שבהמסור אפילו לנגובהם 20 והוא נקרא למד בית האבן of lev האבן goed goed opletten we dit verteld am nam ein korbe bij de bijden maar we hebben heijn kracht zien we die de Malchut, al die acht Malchut, al, alle acht, de Malchuts van elke, van al die acht koningen, van al deze acht koningen, de Malchut zelf, van, van de tiende Sfera van elke van die acht koningen, hebben we geen kracht om die uh, uit te zoeken, oftewel corrigeren, uh, te corrigeren, beroer te maken. Kipwakmaam, allemaal, want de schade van die, de tiende sfera van elke van die acht koningen, is boven, helemaal boven onze krachten. Duidelijk, dus dat, de mal goed kunnen we niet corrigeren in onszelf, is boven onze kracht, wij kennen daarom een aan ure schaien, lebar, lebar, daarom zijn wij aan ons is het toegestaan, om alleen maar rapaag niet zo te zien, alleen maar, 288 vonken te corrigeren door onze inkeer. Welke 288 rapach? Welke 288 vonken zijn? Alleen maar 9 maal lammetbed, 9 maal 32. Awail, lamet bedap genoot, maar 32 stadia van die malgoed zelf, dus 4x8, ja, 4x8. Asura filo lingo abo het is verboden zelfs hen aan te raken. Zie, dus wij kunnen niet, wij mogen niet aanraken de malgoed, de malgoed bij onszelf. We hebben geen kracht om dat te corrigeren. Geen mens heeft de kracht om dat te corrigeren. We hoeven niet kraal, met bet Haeven. en dat die 32 vonken, die heten, lamet bet ha even, 32 van het hart. Oftewel, lef betekent, lamet bet is, heeft ook de, de, de betekenis van hart. Dus, lamet bet betekent hart, en ha steen, steenen hart, dat is wat steenen hart is, uh, zoals de profeet zegt, dat, uh, doe dat stenen hart van je af. Dus die 32, dat zijn de 32 vonken die wij niet kunnen corrigeren tot waar Dus dat wil zeggen, dat geen inkeer, welke dan ook, kan die 32 doen, ja. corrigeren. En natuurlijk die, die hoge koningen, die je wisten wel dat de mens dat niet, niet in staat zou zijn om die te corrigeren. 20 naar de punt. Om ik ook, ik, naar zo'n garde, hebben we 21. Aan die kraot, hebben we jema, ab niemim. Ab niemim. We hebben veel dingen nog niet uitvoerig geleerd, we zullen dat leren in de test. Maar gewoon, hoor dat het al geeft ook veel al in grote lijnen. Dit is een bijzonder aspect. en daardoor, daarvoor, niet zo gar de Abba de gar, de drie eerste sferot van de Abba die Abba we hij bedoelt van de wereld Nikodim, die, die gebroken werden, die, de inwendige Abba en ima heten, die werden ver, verstopt, ja, verstopt, herinner je nog, die werden verstopt in de in de in de wereld uh, Atsilud, werden ze verstopt in de in het hoofd van de in de hoofd van de Atik. Herinner je nog. Dus geen mens kan dat corrigeren, zie je. Die, die, die, alleen. We hebben ge ge ge ge gehad over Yeshua, dat Yeshua komt van boven, ja, in van het hoofd van de atik, dat zijn bron, zijn ziel is daar vandaan, dat komt, kwam afdalen naar de, en is geworden tot de ketter van de zeerampien van de atseloot, maar zijn bron is boven deze plaats, dus boven de plaats waar de malgoed in de atik staat, dus daarom is hij dan ongeschonden, wat betreft de, ten aanzien van alle overige zielen op hier op aarde. De 31, 21, 21 sorry naar de punt. Ki elulamet bet 22 hij niet zult zien. Shayachim, Lahem, Laashlamat, Esrasferod Shelahem. 23. We goor otsch hem, chassarim hem, zivug. Dus, die Abba en die Ima, die zijn daar verborgen, ja, in, de, in het hoofd van de uh, Atik van de wereld at Zilud. En die blijven daar verborgen, zolang er geen correctie is van de Kilim Malchud. Duidelijk. Als er Kilim Malchud Gecorrigeerd worden, dan uh, kunnen ze ook stralen, die Abba en Ima, die innerlijke, innerlijke Abba en Ima. Dan zullen ze, zou, zullen ze kunnen stralen tot en met de Malgoed, allemaal goed, tot de punt van deze wereld. Maar zolang die Malgoed nog niet gecorrigeerd is, kunnen, blijven ze verborgen. En wij kunnen dat niet, wij hebben geen kracht, geen mens. En ook de mensheid heeft deze kracht niet, gedurende die 6000 jaar voor de Gwartikon. Ik kan niet zo zien, want deze 32 funken, die behoren bij, die, bij het aanvullen van, volmaakt, compleet te maken van de sferot van hen, van de sferot van de Abba en Ima. Inwendige Abwehima. Dus niet die van de Atsilut. Maar die van de wereldne goedie. We hem, otschreem, hem, En zolang die ontbreken er aan aan die inwendige Abwehima. een hem ziewoek hebben ze, maken ze geen ziewoek. En de volmaakte ziewoek, dat moet dan komen daar vandaan. Dus die uh, mannen uh, Abou van die die daar verborgen zijn in der hitch in het hoofd van de hitch <tut> gun amnam 24 agarshi gmar ha abirur shel kol rapach nittsin 25 himatze lamet bet haeven hanal mitbarer miolavo vaynu 22 sarich lemase yaday was ze maar 27 lammet bed of leven even met Basaraychem kijk hoe goed hoe hij ons nu vertelt dat hoe we toch wel ertoe bijdragen aan het de correctie ook van die lammet van die 32 uh, fonken van, van het van um, hart dat indirect, ja, wij mogen niet aanraken, die 32, maar door, let op, maar door het, de correctie van die rapach van die 288, als wij die eruit halen, dan daarmee zuiveren wij ook die 32. Alleen wat blijft over, dat is alleen maar niet aan ons meer gegeven. Dus eigenlijk maken wij volmaakt ons werk door 288 rapach te corrigeren. De rest komt alleen omdat ook oh, komt door, door het licht van de gmatikule. Am naam zegt hij, maar maar achtersig, maar nadat de beroer, dat uitzoeken, de correctie van de alle rapachen alle 288 vonken voltooid zal zijn. Tegen de Martikun 25. Jemaatsa, dan zal het, zal het blijken dat 32, of dat de het steene haard, zoals boven gezegd werd. Met Barer Mialaf wordt uit zichzelf gecorrigeerd. Onze taak is alleen maar die 288 te corrigeren. En dan zal uit zichzelf de rest gecorrigeerd worden. Weenotza regelen, ya en dat heeft niet meer de daad van onze handen nodig om die 32 te corrigeren. Zie je? Die worden dan automatisch vanzelf dan gecorrigeerd door onze correctie van die 288. Uh, corrigeren we ook indirect ook de cijferen, we ook de 32. En dan is het gezegd door Jezekiel. Profeet <dat> Ezekiel had gezegd in zijn profetie: <dat> lamet beta even en ik zal, Hashem zegt, en ik zal weghalen de, dat ik zal weghalen het steene hart uit jullie vlees. Punt 27 na de punt je yes, Jezegu 28 abo jema ab etamogen hem, en dan zullen abo de inwendige abo in hem, dus die van de nekudim die, die dus verborgen zijn niet verdwijnt in het geestelijke die dus verborgen zijn in het hoofd van de atik dan zij zullen die inwendige abo in zullen uh, hun mogen bereiken 28 naar de punt. We ze, je je, je, big is de eerste her, letter in de regel 29. Maak eens van die kaf, maak, een bed. De letter bed. Dus een beetje zo'n, onder andere, de bodem, een stukje een beetje naar rechts doortrekken. De eerste mm -hmm. letter is bed en niet kaf. In de regel 29. Begmaratikun ze uh, zeggen dat that zal zijn in de gemaratiekun. Daarom door de dan zal dat de volmacht komen afgeleverd. Nee, ik maratiekun, lojuchlu eilo toch eiloo achoraim. De aboim al ikabel shum tikun, al ideit shuvateinu. Maar, nee, de Achorayem, de achterkant van de Aboe in Ima, zullen niet in staat zijn om, uh, helemaal zullen niet in staat zijn om correctie uh, te ontvangen door onze inkeer. Dus die. Een stukje ook kabala, een stukje van, van de leer. Nu denk ik dat wij hier mee stoppen, uh, want dan gaat ons nu dat uitleggen, uh, in het volgende stukje van Hassulam gaat u ons dat uitleggen, hoe dat precies in de wereld plaatsvond. En dat moeten we dan, gaan we dat de volgende keer doen.